IMF-topman strauss kahn blijft voorlopig vastzitten. Hij komt ook niet vrij op borgtocht. strauss kahn werd gisteren opgepakt in New York op verdenking van poging tot verkrachting van een kamermeisje. Hij zelf ontkent. Of het tot een proces komt, wordt vrijdag bepaald door een jury. Na Griekenland en Ierland heeft nu ook Portugal een miljardenlening gekregen. Het gaat om 78 miljoen euro. Die worden uitgeleend door de Eurolanden, de Europese Commissie en het IMF.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 Vastgoedmagnaat Donald Trump doet niet mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zinspeelde er de afgelopen tijd geregeld op, maar zegt nu dat hij nog niet wil stoppen met zijn grote passie en dat is zaken doen. In de peilingen deed Trump het goed. In Enschede hebben Twente-fans in grote getalen gevierd dat hun team vorige week zondag de KNVB-beker heeft gewonnen. Ook de Johan Cruijfschaal, die al aan het begin van het seizoen werd veroverd, werd getoond aan het 20.000-koppige 20 publiek. Het enthousiasme was groot, ondanks het mislopen van de landstitel gisteren. Het weer, het is overwegend droog en minima rond de 12 graden. Morgen vooral ten noorden van de rivieren ligt de regen in het zuiden, later wat zon. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ja, daar komen dus niet zo heel veel mensen mee nee. in de kerk. En alleen misschien nog wat ouderen. Hoe, hoe zie ja, je dat? Hoe is dat in Katwijk dat je het zo in de kerk ja, opgroeit als kind? Hoe heb je dat ervaren? Dat, ik, ik vraag me af hoe dat kan dan. Het ene ja. dorp niet en het andere dorp wel. Ik heb het ervaren als... Uh, ja, we gingen naar de kerk en, en, en je stakt ook altijd wat op. Je moest wel heel stil zitten, bewegen. Ja. Maar uh, ik heb het uh, als goed ervaren. Ja, ik ja, kan niet anders zeggen.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 je dacht, wat voor verbond was? Ik begreep het nooit, ik begreep nee. het nooit. En toen je van Israël las, toen las het dat? Ja, dat ik bij het volk Israël mag horen nu. Ja, ja. Nu ik geloof dat geloof kwam. Het ook, hè, Mijn de twaalf, dacht ik. Ja. Van dat we erbij gekomen zijn, bij het geënt Geënt, ja, dat ge worden. Op de olijverenbouw, ja. op de ja. wijnstok, even ja. Ja. ja. ja, dat was ja, heel is wonderlijk. mooi, ja. dus dat ontdekte je. Dat ja. in de kerk misschien niet zo duidelijk gezegd. In die ik eindelijk. denk het niet, ik denk het niet, of ja. wel.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 en daar is dan ook een groep interkerkelijk, dus mensen van alle kerken, die daar dan evangeliseren. Hè? Ja, het is open een open huis, ook in Schaalpijken, Die ja, doet ja. ongelooflijk veel. Ja, dat is ook Ja, hard. voedselbank, kleding en, en er komen allerlei soorten mensen uit allerlei landen. Ja, dat is ook een dat... hele leuke gemeente, ja. ja.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 ja, dat kan iets van Gods leiding zijn in je Zeker leven, weten, ja. Ja. ja. Dus je hebt veel geleerd in die twee jaar. Je hebt ook heel, veel geschreven. Heel veel. Ook discipelschapsschool hebben we gedaan nog twee jaar. Dat ja. was ook, oh, ook een, echt ja. Jezus volgen. Dat, dat uh, was ook heel fijn om te doen. En, en dat heb ik dan ook in de praktijk gebracht. Ja. Ja, ja want het discipleschapscursus, dat betekent dus het, het leren volgen van Jezus als volgeling van Jezus. Ja, ja. ja. En wat, wat je dan doet. ja. Ja. Wat, wat houdt dat dan in voor je leven? Nou, allereerst, ja, allereerst kijken naar Jezus. Als iemand iets negatiefs zegt of zo, dan zeg ik van: hoe zou Jezus het gedaan hebben? Hè? Ja. Als we bijvoorbeeld de moslims afkraken, ja. dan zeg ik van: waarom, wat zou Jezus gedaan hebben? Ja. Hè? En ja, komt ze terug naar hem kijken? En um, um, ja. Moet dus dan, dan lees je eigenlijk in de Bijbel van: wat deed Jezus? Uh, op een bepaald moment Paardig. hoe ging hij om met mensen ja. of uh, wat zei, zei hij tegen de mensen hoe reageerde hij op de ja, mensen de ja. gedragsverandering ja. kon je dat bij jezelf ook waarnemen van hé, hey, dat nou, die is mij die dit liefde, of dat veranderd"? ja, die, die, die liefde eigenlijk voor de mensen ja. he, dat je zelf niet zo belangrijk bent maar dat je echt voor de ander leeft mm -hmm. en jezelf verlogenen ik, ik ben niet zo belangrijk maar de ander komt, komt op de eerste plaats en allereerst God op de eerste plaats ja, ja hmm.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 Ja, en dan kan je... En de wijn, hè? Kijken. Ja, de is uh, wijn daar allemaal, hè? heerlijke een koosje erbij, hè? Dat, uh, de wijn. voor mij, dat heet kyrus, ja, ja sacramentelwijn. Hele lekkere wijn voor het avondmaal, extra mm. zoet. Ja.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 Eten dus. Ja, ja. Tot geluk doen ze het. Uh, ja, dat is altijd heel erg gezellig. Mm. daar worden de nieuwe...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 ZANG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 veel zingen, muziek, eten met elkaar. Dus dat is ja. Het is het ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die gaan Ook naar Amerika of naar een ander land. Plot. Of we moedigen naar Polen bijvoorbeeld met ja, een groepje. Ja. zeggen we stel nu binnen Israël. Ja, ja. Dat ja, Zo. zou ik best mee willen. Ja, dat is bijzonder <laughs> hè. Ze, ja. ze reizen dus ook naar bepaalde soorten ja noemen ze dat landen waar, waar ze dan contact mee hebben noemen ze dat speciale uh, vriendschapslanden ja en voor Haarlem is dat geloof ik ook Polen ja en een aantal over en Israël, ook, ja. en Israël ook ja Israël ook en die landen bezoeken ze dan vaak ook met gebedsteams ja. of met hulpverleningsteams ja. of, of ze brengen iets uh, ze, ze maken iets met nou, dat soort dingen hè. Ja. en dan zijn ze dan één of twee weken en dan kunnen mensen ook altijd mee hè ja is aan te raden